Argentinië zegt dat Groot-Brittannië een onderzeeër met kernwapens naar de falkland eilanden heeft gestuurd. Het land eist van de Britten dat ze aangeven waar hun nucleaire onderzeeërs zich bevinden. De Britse regering weigert dat maar noemt de beschuldiging aantoonbaar absurd. VN-topman Ban Ki-moon maakt zich zorgen over de oplopende spanning rond de Britse eilanden voor de Argentijnse kust en hij heeft aangeboden om te bemiddelen. Het Griekse kabinet heeft gisteravond ingestemd met de bezuinigingen die de EU en het IMF van Griekenland verlangen. De meningen in het kabinet waren verdeeld en zes bewindslieden stapten op. Morgen stemt het parlement over de bezuinigingen. Als de plannen doorgaan gaat het minimumloon 22% omlaag en ook worden de pensioenen gekort. En wordt er fors bezuinigd op de gezondheidszorg en defensie.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 Misschien gaat hij er nou toch komen of niet? Het giet net hoor. Het giet net hoor. Echt, als het wel had gebeurd, als we wel die Alsteden toch hadden gehad, Man, dan was nog een gekke huis geworden. Wacht, oh. oh, we hadden echt te maken met de koorts ook. We eilden nog na. Het was al afges. Afgesloten was, of we gaan het niet doen, dan nog maar weer programma's er weer. En die alle aandacht aan besteden. die rijders, nu hè? Ja, ja die, die moet... Die oh, moet opgepakt worden. Oh. Dat is een schande. Dat mag helemaal niet, want dat wil iedereen wel doen. Als iedereen dat gaat doen, ja, dan krijg je gekhuizen. Dat is te gek. Dus eigenlijk vind ik, vanmiddag moeten we met z'n allen erheen. Jongen, jongen dat is geweldig wel wat. Ja, precies. Met z'n allen? Met z'n allen? Eh, uh, nou, Kan de NS vroeg. niet aan? Uh, nou, ze, de NS heeft juist gezegd ja, dat ze weer extra tijnen wilde inzetten bij, uh, nou, ik zeg, al het stuk maken. En laten we zomaar beginnen. Ja. Of we slaan ja, nu door. Het mag nu even gewoon warm regenen. Ja. En daarna eventjes goed waaien. En ja. dan, zodat we niet al het ijs al hebben. En dan is het klaar. Ja. We ja. gaan de bikinis weer aan. We hebben toch een beetje. Die, die, ja, ik heb toch een beetje dat gevoel gehad, hoor. Ja? Ja, ik heb het toch wel ben je gehad. Ben jij een fan? Ik kom door, door al die oude beelden, kom al die herinneringen van vroeger weer boven. Wat je precies weet, wanneer uh, Evert van Bentham over die streep ging, weet je, dat ik voor ja. de etalatie stond in een winkel te kijken. Dat ik, oh ja, de Elf Elfstedentocht. toch? Nou, ja, ik was je Die was het jaar ervoor ook al geweest, dus ik was niks nieuws. Ik ging van de week naar de markt en toen ja? kwam ik... Arend tegen. Oh ja, Arend. Arend Stobbelaar. Ja? Dat is een collega van mij en nou blijkt, hij heeft dus gewoon in 63 meegereden. Hey? Hij heeft hem niet uitgereden. Maar dat is, vind ik toch, Arend, ik, ik, ik ben trots op je gewoon. Ik ben gewoon trots zo. op je. Hij heeft echt de helft van 63 meegemaakt. Ja, dat is dan wel gaaf dan. Het grappige is wel weer als je de film hebt gezien, dat je die altijd weer allemaal wel mee hoort. Ja, maar ja, het was toen in de film het... niet zo erg. <laughs> nee, nou misschien niet. Nou, het was natuurlijk voor de mensen die de wedstrijd reden niet zo erg. Maar de mensen die nog uh, fanatiek op het ijs bleven tot na 6 uur. Hé! Nou, uh, welkom! En um, ja, ja, laten we eens een plaatje draaien. Dat is misschien wel eens een heel goed idee. Daarvoor hebben we ook muziek meegenomen, natuurlijk. Ja. Wat een groot hit is voor de s Store, Galaxy 2. Hard Give me heart attack Heart attack Nou, nu heb je die, dus ik heb hoofdpijn yes! Yes! Oh. Yes! oh, ja, je mag het ook faken, dat vind ik ook helemaal geen probleem hoor is echt allemaal... hey. Als je maar lekker warm bent Ja, als je oh. maar lekker warm, kom maar even tegen me aan Ik heb koude poten jongen, daar word ik helemaal gek van gewoon Dat is echt zo naar Maar goed, ja, dat komt natuurlijk omdat je weinig spek hebt Dat wordt dan elke keer tegen mij gezegd, hè dat Vind ik zo naar Ja, nou, daar hebben we het al eens eerder over gehad, hè Dan moet je maar eens wat meer eten Hoor ik dan een klein beetje? Hoor ik daar nou toch een klein beetje jaloezie daar tussendoor? Oh, als ik dat zo hoor, zoals jij erover praat, dan ben jij gewoon anorectisch. Anorectisch? Is dat Nederlands? Anorectisch? Ja? ja? Ik Net als. dat Fobisch? Fobisch. Ik zal me Nee, van, uh, jij, jij, jij wil niet stoppen, want jij, jij, vindt, jij, jij krijgt daar macht door. Ik heb macht over mijn eigen lichaam. Ja, precies, ja dat klopt. Het ja. is anorectische, dat zijn theorieën over. Ja, ik heb, uh, uh, noem je dat, ik heb nergens grip op, alleen grip op mijn eigen eten. En je lichaam. En mijn lichaam. Oh. Nou, over al die eigen lichaam. En noemen ja. ze dat ook anorectisch? Nee, het is gewoon... grip over mijn is, eigen lichaam, is, van dat je van, oh, verdik me. Och. En dat is, oh, <laughs> ja. Ja, ik weet het niet. Het is grappig, je moet eigenlijk op de, de rand van de honger zijn en geen honger hebben. Dan heb je de meeste energie. Oké. Okay. Daar, is echt moet je maar eens inspecteren, uh, uh, nummers maar uh, inspecteren een maar keer. Maar ik, oh, dan toch even terwijl. Dit keer moet je er wel mee uitkijken, want het is natuurlijk hartstikke koud. Ja, voordat je weet, dan uh, als je te, we te weinig brood in je tak, tas zit, dan lig je op straat. Ja, maar het is wel wat wel grappig is in Wenen, hè? Nou, want ik lach dan nu kan al. Kan je dus anorectisch zijn, uh, ja. maar het uh, is wel heel koud hebben... En dat je denkt van potverdorie tegen iemand aanliggen, maar er is een, een, een bordeel dat daar dus kamertjes beschikbaar heeft gesteld. Leuk hè? Ja! Yes. Ja! Maar uh, ja, gaan die door. eigenaar, yeah. Peter Laskaris, zijn toch altijd mannen die eigenaar zijn, die stelt tien van zijn peeskamertjes ter beschikking. Omdat veel vaders, zegt hij, momenteel wintersport zijn, is het dan toch een dooieboel. boel. Dus bewijst dooieboe. dat er een hoop mannen vreemd gaan. Ja. Is het vreemd gaan als je naar een gaat trouwens? Uh, ik vind het van niet. Ja. <laughs> het is gewoon een dienst. Maar ja, hij zegt dus het bordel moet toch verwarmd worden. Inmiddels hebben er al elf zwervers geslapen. Ja? En uh, hij verwacht de komende dagen nog veel meer aanloop te krijgen. En mogelijk ook de man het genereuze aanbod trouwens ook. Want er is ruzie over het bordel. Want omdat het zit in een drukke winkelstaat. En veel bu buren zijn tegen de hoerenkast. Maar ik denk juist, als het een drukke winkel staat, is het veel handiger. Dan kan je stiekem naar binnen glippen. Ja. Nee, ik vind het echt heel goed dat zoiets hier is. is uh, ja, ik vind het mm, natuurlijk wel heel erg lekker. Dat ja, kijken Kijk, en dan mogen ze misschien in de rode kamer even bubbelen. Ja. Zie je dan die, al, die, al die stakerige oude mannetjes met van die, die uh, Kroetshofbaardjes of zo? Weet je? En die zitten ja. daar in zo'n bad. Huh? Ja, ik heb echt oh, gaan we wat ballonnen opblazen? Gezellig. Zal zitten al die condooms op te blazen. Wat zit er nu in? Gat, dat is, dat dat die. <laughs> nou in? Grap, Nou, we zijn ouwe. We zijn ouwe, daar moet je vanaf blijven hoor. Ja, Even oké. goed nieuws over de WOZ-beschikking. Die eigenaar weer het jaar weer op de deurmat krijgen. Dat is namelijk 2% lager zal hij uitvallen dan uh, het jaar daarvoor. Dan vorig jaar woz ja, want het was grappig. Het huis werd niks meer waard. Maar je WOZ-waarde, dat bleef even goed, nog wel een beetje stijgen. Oh, die is nu automatisch naar beneden Die is aangepast. 2% omlaag gegaan. Dus bij dat bij is, ons ook uh... in de gemeente, dat vraag ik me af. Ik denk het haast niet. Nee, nee. Dat, uh, weet je, Zandvoort is net weer even een eigen gebiedje. Dat is ja. dan net weer even anders. Ja. Maar ja, goed. Dat is ook weer zo mooi om in Zandvoort te wonen. blijven de, de gewone mensen een beetje weg ook, hè? Ja. Het is wel belangrijk dat, we, dat we echt iedereen dat hier naartoe komt natuurlijk. Dat kan het ook niet Nou... We hadden het al over dat de, de winter eigenlijk maar voorbij kan gaan. Dat We hebben zoiets van nou stop maar. even hebben hier een passend plaatje, de Jezebel's. End of the summer, weet je nog, met een krokodil naar het strand. de tijd voor Tuban leeft. Oh,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 niet in de zand van het Forse, die hebben we hier rondlopen gewoon, ja. nothing change around here the trails, oh het klinkt Trills. ook zo zielig ook ja, hey. die stem komt ook zo bekend voor je, had je yeah? echt plaatjes in de jaren tachtig en ik hoor die stem en ik kan er niet op komen ik heb echt weer een seniorenmoment moment. Senior? ja precies, dat geeft hij, de trails <coughs> de jaren mij 2000 ofzo of misschien nog net daarvoor of zo. Je ja. en de, het is echt zo'n man die vroeger zeg maar, op school toch wel een beetje gepest is hey, en daar heeft hij jaarlang nog last van gehad hey. Ja? Daar word je niet blij van natuurlijk, als je altijd gepest wordt. Maar nee, goed, uh, hij is er goed uitgekomen en heeft er een carrière van gemaakt. Dat hoor je wel vaker. Nou, als we toch een beetje op de trieste tour zijn. Ja, die ja, dat gesteel hebben. Dat gesteel, het over, van, ja. Van die beelden en ja, zo. Ja, ik vind het verschrikkelijk. En het schijnt dus nu ook van. Uh, nou, is er in reden. Daar ergens uh, is er ook een beeld gestolen van schrijver Simon Cormicheld en zijn vrouw Tini als stelletje. Ja. En dan, gaan ze, dan moeten ze het beeld gaan herstellen. Want ze hebben het dus gewoon in drie stukken gevonden. Uh, want drie mannen uit Doesburg en Dieren zijn aangehouden. En in de schuur van een van hen lagen de resten dus van de beelden. En uh, het gaat dus ongeveer 100.000 euro kosten. 100.000 euro? Ja, ik heb zelfs al van jongens, doe niet zo'n mal. Waar is de mal? Ja, precies. Ja. Dat is een hele goeie. Waar is die mal nou gebleven? Ja, gewoon drie gieten en uh, even een beetje bij uh, schaven en klaar. Ja, ik, wat... En zet er dan gewoon eentje in die niet van uh, uh, staal gemaakt is Maar uh, doe dan maar een betonnen nou, oh, Ja, dat is waar De betonprijs is niet zo interessant als, als koken Ja, en iets dus van veel zwaar ja. ja, maar jij ja, ja, wordt er wel gek van en de, maar de, Het schijnt dus al hier en daar De beelden die worden nu gewoon uh, allemaal binnengezet En dan denk ik van Jongens, waar is het respect voor de kunst gebleven? Alles ja. maar omsmelten. Ja, ja, ik heb er misschien toch een beetje een, uh, een apart idee. Een beetje een raar idee misschien. Maar uh, zullen die uh, kunstenaars, die worden erop gekort, hè. Die zijn toch goed zat dat er gewoon geen geld komt En geen uh, extra subsidie. Zo. Zullen die met criminelen zeg maar op een akkoordje hebben gegooid? Oh, ja, het is dat wel... Dat het gewoon gestolen wordt en dat zij weer nieuwe afgietsels maken. Ze zeggen dat het herstellen tot maar Dat doen ze het niet. Die kunstenaars die kopen zelfs het brons. Oh, oké. Okay. Maar oh, ze... dat kan ook nog. Ja, ja, je moet toch creatief zijn om ja, toch die boekhouding weer te krijgen. Een nieuwe... oh, ja, wat een schande. En dan smelten ze gewoon ja. weer precies hetzelfde beeld, smelten ze weer terug. Ja, met hun eigen malletje. En dan zeggen ze: nou, voor 100.000 heb je een nieuwe. Ja, maar geen punt. Ik heb toch die mal nog staan? Ja! Maar het schijnt toch wel op te zijn, als je afgieter hebt gemaakt, moet je er dan toch nog wel een beetje hier en daar zeg maar, wat dingen bij spelen. Ja, Je Ik denk dat het al een keer goed is. Je moet nog wel even. Oh, hier nog wat af. Ja, ja, ja. En daar nog wat af. Ja, ik zag laatst ook hoe ze zo'n trouwring. Hoe lang ze daarmee bezig zijn ook. Een trouwring? Ja, maar die moeten ze ook met veilen en dat soort dingen. Dus bij, je gewoon uh, uit zo'n pijpje, gauw pijpje, even zagen. Maar dan, ja, dan moeten ze dus uh, uh, gaan veilen en doen. Het is gewoon van koperleiding gemaakt, bedoel je? Ja. Dus je gewoon maar, een koperleiding nee, die om je vinger een past. Leiding, een gouden leiding, gewoon een gouden leiding. Oh, dan hebben ze gewoon een hele lange staaf van de zaag <coughs> ja. af. En ja. dat doen ze gewoon om je vinger. Maar nou, dat wist ik helemaal niet. En ze moeten opschieten, want voordat je weet is het natuurlijk ook alweer voorbij natuurlijk. Dus je moet niet te lang werken aan die ring. Ja, ik heb het de mijne ook ingeleverd. Dus die zit ook weer in zo'n pijp. Oké. Okay. Ja, wat moet je ermee? Als, ja. je, als, je, als je hem iedere keer tegenkomt, ja, dat ding is toch geld waard. Ja. En iedere keer weer dat het mes in die wond, hè? Oh! Ja, weer ja. dat ding. Je wil hem het liefst met het raam moet je hem plat slaan gewoon. Ja, ik heb een van van de raam. Uit het, het raam maken. gooien. Ja, dat is <laughs> misschien nog wel een goed idee. Ja. Het is toebaklefdebraten, het is vijf voor half negen. En het steenkoude Zandvoort, waar normaal altijd lopen weer zwembroek natuurlijk. En nu proberen we al de schaats onder te binden. En nu draaien we weer eens even muziekje op de radio. En dat is de Cap. And temporary blaze. I come over quarter past two, loving my eyes, blinded by you, just to get a taste of heaven, among my knees. I can't help it, I'm addicted, but I can't stand the pain inflicted in the morning, you're not holding on to me. What's the point of doing this every night What you're giving me is nothing but a Harness a lullaby I'm Gonna kill my dreams Oh, this is the last time Baby, make up your mind Cause I can't keep sleeping in your bed If you keep messing Frozen. There's no desire, nothing spoken. You're just playing. I keep waiting for your heart. I keep waiting. I am feeding for the sunshine to show our love in a good light. Give me reason. I am pleading to the stars.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 Keep sleeping in your bed, a few kissness with my head. I can't keep feeling love like this. It's not worth temporary bliss. Temporary bliss van Cap. Het is ja, het is iets apart. Ik vind het wel grappige muziek. Het Is een beetje theatraal, maar ook weer eh uh, ja, rock, pop, alles zit erin. Het moet een grote hit worden. Kijk. Oh nee, dit. Mm. Een hit. Puzzles. Ja, die van je die, uh, knocks you off your feet. Ja. Yeah. Maar uh, een grote hit worden. Ja. Yeah. Afgelopen vrijdag, dus niet gisteren, maar die week ervoor, vond de spannende finale plaats van Talent of the Voice XL. Hier in Grand Café, Hotel XL. Ja. Yeah. Hier in Zandvoort. Toptalenten Johan de Gelder. Vicky Meesters. Erik van Meel. Carmen Ladan en Debbie van Sint Maartensdijk gaven elk een spetterend optreden tijdens de finale. Nou Roy, hè, dus als onze eigen collega, liet weten dat, hij, uh, dat iedereen al heel trots mocht zijn op de finale plaats. En uiteindelijk heeft Erik van Meel de hoofdprijs gewonnen. En hij krijgt dus een single opname met promotie. Dus dat is wel leuk. Nou, de organisatie is heel blij met deze talentenjacht. En uh, is op dit bezig, op het moment bezig met de voorbereidingen van een zomereditie. Dus we moeten gaan oefenen. Dan kunnen we ook eens mee gaan doen, Wilco. Zullen we een duet doen? Oh, je je me elke keer weer te, overtu te overtuigen. Ik zit op uh, theatersport sinds al, al, al een, paar, een paar maanden of zoiets. En dan zijn ze nu ook bezig met musicals zingen. En ik heb zo'n best aan musicals zingen. Maar ja, ja, dat hoort geen... bij <laughs> theatersport. En ik heb zo'n... Oh, ik wil daar gewoon niet aan meedoen. Geef even aan wanneer je daar lessen geeft. En dan blijf ik die avond thuis. Maar ja, goed, laat ze. Overvielen me wel en dan moet je dan mee zingen. Oh, ik vind het echt helemaal niks. Broer. Ik, <laughs> ik, gewoon ik niet... ga gewoon niet meedoen. Hoor. Je bent zo muzikaal, je houdt niet van zingen. Ik ben helemaal niet muzikaal. Ja Ik weet of een, een plaatje leuk is en of het een hit kan worden, maar zelf uh, muziek maken, dat gaat echt niet lukken hoor. Nou, niks. niks. Oh ja, oh daar waren we mee bezig. We zijn helemaal het draad kwijt. Natuurlijk. Nou, ik heb even wat nieuws over de bioscoop. Nou, we gaan met tijd dicht te zijn geweest. Eerst de verwachting dat de bioscoop van Zandvoort in de loop van mei weer open gaat. Een omzetting van analoge naar digitaal zal ervoor zorgen dat binnenkort weer volop films te kunnen, te kunnen worden bekeken daar in het Circus. En er is een gesprek geweest met René Paap... van het Circus Zandvoort. En hij gaf aan dat er een groot landelijk project is gestart. Waarin naast vele bioscopen ook de filmmaatschappij en filmdistributeurs zijn vertegenwoordigd. Het gaat vooral omzetten van analoge films naar digitale films. En dan hebben ze binnenkort weer een cinematografisch aanbod. Oftewel, filmaanbod. Een filmaanbod. Ik bedoel, doe niet zo moeilijk. Cinematografisch. Cinema, ja, hou toch op. Oké, okay, ook okay, Cinema Nostalgia is daar natuurlijk ook. Uh, ja, nog Cinema Nostalgia. Maar die is al steeds, hè? Die ja, dat gaat begin leuk. Uh, maart weer beginnen. En ze hadden volgens mij net ook weer zo'n leuke film. Ik blijf nou, oude films kom. van 50 jaar oud of zo, als die langer is. Dus echt zo, er blijft soms ook wel eens in de hangen Als je een beetje een dipje hebt en denkt, Dus heb je over het kanaal En dan kom je op kanaal nostal, nostalgica Nostalgica nostal Gia, Gia. En dan, dan zit je soms echt iets te kijken wat 50, 60 jaar oud is. Ja, nou ja, waarom ja. niet? Nee, waarom niet? Je hebt gelijk. Nou, Goh, ja, wat nog meer? Ja, uh, wij hebben gisteren als personeel van de gemeente Zandvoort meegedaan met de warme truiendag. Dus het oh, ja. al wel een stukje, een graadje lager. En we zijn toen buiten in uh, Ludiek uh, uitgedost, zijn we op het raad. plein kwam Marcel Mar Mar Mar van Ree van Sportcentrum Kenamieu. Die kwam erbij en toen hebben we een warming opgehouden. Ja, het was wel leuk. En, maar er waren wat mensen die hadden echt zo van, wat gebeurt hier? Maar het was ook best, onwijs vroeg, negen uur. Was yeah. koud. Dus als jij uh, niet naar buiten hoeft, dan blijf je binnen. En het is jammer dat ze dat niet ietsje later deden. Okay. Ja, maar het was wel heel erg leuk. En uh, we kregen, daarna kregen we, tussen de middag kregen nog uh, een lekkere kom warme ertessoep en een kroket. En degenen die er niet bij waren, die stonden als eerste in de rij. Dat vond ik dan wel weer een beetje... een. Uh, Oh. ja een jammer dannetje dat is wel weer jammer dier. en het ja. ik nog uh, voor, voor de sfeer hadden ze ook allemaal schaatsen aan nog dat is ook leuk nou de er was een die schaatsen had schaatsen een aan een grote skilaarzen ja. en dan uh, een muts op en dat was dan zo'n eland. weet je wel dat was wel leuk oh ja nou ja. ik was een beetje uitgedost als Miss Carnaval Miss Carnaval okay. uit Zandvoort nou nog wat nieuws over die agent die, uh, die, die zoek was de 30-jarige vermiste agent Friso Wouda is aangetroffen in hotel in Zandvoort uh, op de moment Wordt door de Rijksrecherche en en Forensisch opsporingsteam uit regio, politie-regio Kennemerland onderzoek gedaan? Voorlopige resultaten wijzen op zelfdoding. Waarbij het slachtoffer heeft gemaakt, gebruik gemaakt van zijn dienstwapen. Het was een heel aparte verschijning, ja, dat geloof niet, ik. Hè? Kijk, als hij nou een eigen wapen. Oké, okay, maar ja. geen dienstwapen. Levenslang gevangenisstraf, zeg ik zelf. Ja, nou, het ook. is een triest geval. Want het was toch wel een goede kracht, geloof ik. En het was een hele grote verschijning, ook, geloof ik. Dat was Iets van twee meter of zo. Okay. Ja, het was een, echt wel een, een man waar je niet op me heen kon. Ik denk, nou, die hebben we juist net nodig hier in deze maatschappij. Weet je van die agenten, dat je denkt van nou, flink van formaat. en Ja, daar heb je wel ontzag voor ik ga... dan. Ja, die, je, daar ja. ga ik even omheen. Oh, nou weet ik het. Mijn zoon moet bij de politie. Ja, precies. Kan hij, en hij weet precies wat, uh, wat de jongens uithalen. Zo kan hij ze mooi even pakken. Ervaringsdeskundig. Ja, geweldig. Wat nog meer? Nou, ja, wil je nog meer? Ja, ja, ja ik hè? wil ik nog, nog, nog eentje. Ooit, eentje heb ik, eentje. Heb je hebt u nog eentje? Ja. Nou ja, het, het is dus zo dat de groente, tuin en fruitafvalbakken, die zijn dus afgelopen week niet geleegd. Oh, maar veel, dat was man. natuurlijk ook wel logisch, want uh, het, het raakt natuurlijk vastgevroren in één klont. En bij de afvalbakken kan de ramp afbreken bij het legende de vuilniswagen. En nou ja, de gemeente hoopt dus, dus over uh, een week. Uh, nou, deze week de is al voorbij. Ja? We hopen dus dan over twee weken. Dus bij de volgende reguliere GFT-ronde om uh, alsnog weer te kunnen gaan legen. Ja. Nou het voordeel is dat het in ieder geval niet gaat ruiken Je moet elkaar kunnen ruiken als het spannend wordt Nee dat gaat niet ruiken We gaan zover het nieuws uit Zandvoort Ja precies tot zover het nieuws uit Zandvoort Tweede uur hebben wij nog veel meer En wat wij nog meer hebben is Muziek Tijd aan plezier Oh dat wordt straks wel weer ontzettend lachend truc Want daar zijn we voor aangenomen Nou dat zullen we zien we Have Band, zijn beentje heeft uh, vorige week een cd afgeleverd, niet bij, bij persoonlijk, maar gewoon op internet kan je hem kopen natuurlijk. And we are the people. Oh, geinige muziekjes hè dit. Ja, ik heb er wel iets mee. Gewoon een beetje vage muziek. We, are, we have band en we are your people. Ik had het niet helemaal goed uitgesproken. Sorry daarvoor. Het is, we are your people. Zowel, hey, wij zijn jouw man als je ons nodig hebt. Dan trekken wij gewoon weer naar Kunduz en trekken wij weer te strijden. Wat? Jullie zijn er niet mee eens? Dat maakt ons helemaal niet uit. We gaan er even goed naartoe. We hebben ja gezegd. Wij weten wat het beste is voor de maatschappij. Wij willen de hele wereld redden. Ah, zo zijn wij Nederlanders. Met, met Heerlijk met volk. Met ons kleine beetje. Ja, met ons kleine <laughs> beetje. Precies. En zo'n zo zo bermbom, die moet onschadelijk worden gemaakt. Dan rijden we met die grote truck dwars door de berm. En dan de, al die bommen gaan en ernaar. Het is zo'n ontzettende klus om eens een bermom te vinden. Want dan gaan ze eerst foto's maken van berm. En dan gaan ze later weer terugkijken. En dan... Oh, en zien, te is te dat grasprietje? Een grasprietje? Ja. Of is het een sprietje van een bom? Ja, ik denk dat ze echt heel klein zijn, geloof ik. Ik geloof dat het, het heeft te maken, het moet wel in een auto zitten. Dat nee, is een die, autobom. Ze kunnen toch gewoon uh, ingegraven zijn. Nou, meestal zijn het wel auto's. In de berm? Ja, maar, denk ik dan. Ja, weet je, als je daar natuurlijk een tijdje staat, staat te spitten met een schop, valt het wel op. Maar als je gewoon je auto even neerzet en zo met je schucht gewoon je heen wegrent, dan. Uh, en dan zit er zomaar een bom onder je auto. Nou, die zit in die auto. Lijkt mij logisch. Dan als je met je schopje er aan de gaat, Valt wat op. Dat lijkt jou logisch. Lijkt maar helemaal mij. niet. Nou, Volgens mij moet ik daar naartoe. Nee. Volgens mij kan ik helpen. Misschien kan ik mijn steentje ja, bijdragen. Want jij wilde dus naar uh, de hoofdstad van Irak. Hè? Ja, ik, ja, precies dat. Ja, precies. Ik zag dat gisteren een beetje. Ja. Die, uh, die soenieten en die sonieten En die schieten op elkaar. en, en dan, dan zegt een, op elkaar. Shinieten en soenieten. En de soen Soenieten en oh. die schieten op elkaar. Ja, dat is me wel eens uitgelegd. Maar ik snap er echt helemaal niks van. En nu zijn er ook een paar... Uh, die een. Uh... De of zo die had al vier keer een aanslag overleefd. Dat is allemaal een beetje lacherig over. En ik denkt, nee, dat zijn niet de Soenieten of de Schieten of de wervel allemaal. Nee, het is het buitenland. Het is Iran. Want Iran wil onrust staan in ons land. En hoe hier ook lacheriger hierover deed. Ik had echt zo, wat is dat toch? Een raad, ja, ik denk dat sommige mensen helemaal dat. niet snappen hoe het gebeurd is. Maar ondertussen zijn er zoveel slachtoffers. Ja. En het zijn allemaal slechte energieën daardoor. Ja? Dat iedereen heeft wel iets kwalijk te nemen aan het andere land. Maar ze weten niet waarom het begonnen is of zo. Nee. Het is dan gewoon, uh, ja... Ik heb wel eens verteld, dat het, het komt helemaal voort uit de Eerste Wereldoorlog of zoiets. Daaruit, daar, toen hebben ze bedacht, al die landen moeten los van elkaar komen. En toen is het opgedeeld. Nou, het, het is een heel moeilijk verhaal wat echt zo ver teruggaat. Maar in ieder geval, zij zijn de vijand. Weet je, zo, dat idee. Ja. Oh, oh. Maar het grappige wel is dat diegenen die nu ruzie hebben, raken door zijn autobom, zitten ze toch weer bij elkaar. Oh. Ah, ze ze, gisteren zaten ze op de koffie. Nou, grappig. Nou, normaal bezorgen. Maar nu zitten ze bij elkaar door een bom. Nou ja. Oké. Okay. We wachten dat het allemaal af. afkoopt. niet dat ze met z'n allen een nieuw plan smeden. Dat ze echt denken, van, nou, het, het, het, het buitenland heeft het gegaan. Niet alleen Iran, maar uh, het, het hele buitenland. Nee, het hele buitenland. Ja, het okay, hele buitenland. Okay. Okay. Even kijken. hebben we nog een ander uh, spannend nieuws over ja? het buitenland. Nou, er is een... Uh, in Roemenië is er een uh, man in een lift gestapt. Ja. En toen kreeg je dus echt... Dat zomaar al die kabels stuk gingen en dat die Zomaar in reen... één keer? Ja. De kabels begaven het en de lift maakte gewoon een vrije val. Huh? En vanaf de achterverdieping is ze gewoon helemaal naar beneden gegaan. Hartstikke idee. Hé? Superman of niet? Komt die erbij? Nou ja, ja, ze zeggen wel dat je dan even gewichtloos bent als je zo valt. Ja, heerlijk. Zweef je zo in de lucht. Ja, maar dan, ja, dan kom je op de grond. Maar het blijkt dus wel dat hij is bekneld en gewond euh, heeft de politie het slachtoffer gevonden op de grond. Hij ja. was dus wel voor snel beneden. Ja. Maar volgens de hulpdienst is het gewoon wel een wonder dat de man de val heeft overleefd. Misschien heeft hij het laatste moment dat hij, zeg maar, dat hij op de grond komt, dat hij toch even naar boven heeft gesprongen. Als hij slim is, doet hij dat. Maar ja. Ik denk, dat, ik denk dat, dat je gewoon helemaal niet nadenkt op dat moment. Dat je echt, echt zo'n hele harde geel van... Aah, en, dat je, bam, en dat je gewoon helemaal niet meer weet wat je... Dat je heel hard naar je, je, Oh man, dat oh, had ik nou gesprongen. Je ziet je leven aan jezelf voorbij vliegen. En uh, de midbarsers hebben dat onderzocht. Weet je, die theorie van als je in een lift naar beneden valt... Als je nog, zeg maar, een meter voordat je naar beneden... Dat ja, je crasht, dat, dat, je, dat, je, dat je... Dan spring je nog even omhoog. Dan hebben ze een Chrystaz dummy in zo'n oude lift geplaatst. Ja? En uiteindelijk hebben ze die kabels doorgesneden. Ze zijn er echt weken mee bezig geweest met voorbereiding. En uiteindelijk... Het was te laat. Nee, ja. nee, nee, echt goed voorbereid. Ook geoefend dat ook dat die Chrystaz dummy vlak voordat hij op de grond kwam, dat hij echt omhoog sprong. maar ja? was hij helemaal aan puin. Toch klopt, klopt er helemaal niks van van die theorie. Want okay. wat jij al zegt, als je zo snel beneden valt, ben je gewichtloos. Dus dan kan je kan helemaal niet omhoog springen. Ook dan kom je vanzelf wel los van die, van die vloer. Dus dan kan je niet omhoog... Dat gaat niet. Nee, oké. Okay, ja, zie je. Nee. Ja, dat, dat is ook. Ja. Uh, maar ja, nee. die, die man die mag dus inderdaad blij zijn dat hij er redelijk van afgekomen is. Dat lijkt me wel. Oh, ik, ja, ik, krijg, ik, krijg, ik krijg het een beetje benauwd. Van. Ja. En heb je misschien al last van claustrofobie? En dan, dan valt hij nog naar beneden ook. Weet je, je gaat echt nooit meer een lift in. <laughs> nee, ik denk het dat ook. Dat kan niet. je echt vergeten gewoon. Nee. Maar, maar ja, ze hebben van de week hebben ze dus ook niet de lift genomen, maar de trap hè, naar het Empire State Building. Helemaal naar boven oh. Dat is dus uh, 330 meter of zo is hij hoog. Zo. En het is heel ver, want ik vond hier de watertoren al zo'n ent. Ja. Want ik, ik ben hier in de watertoren, dan, maar dan ging ik naar beneden. Ja. ik ging ik naar boven gaan lopen, Doeg. Maar dat is echt gewoon een heel end. De watertoren is maar 60 meter. Maar wacht, heeft hij ook een lift dan? Uh, ja. Oh, ik denk, hoe ben je ja. boven gekomen dan? Maar uh, het schijnt dus wel zo van, de uh, ja, hij, uh, de restaurant mag niet meer, want het is niet brandveilig. Maar ja, het zal wel. Dat is weer een hele andere discussie. Ja, precies. Maar dus dat is dan uh, vier, vijf, uh, nou, zeg vier à vijf keer die trappen van de watertoren helemaal omhoog. Dat is heel hoog, is dat? Dat is echt heel hoog. Ik vind echt, ik vind die trapjes gewoon in zijn warenhuis vind ik al heel zwaar. Maar dat komt misschien ook omdat ik moet boodschappen doen. Ah! Dat vind ik echt al denk ik van, jeetje man. Je weer te veel gehaald. Ja, precies. En dat je denkt van, het nee, nee, nee, nee, kost pas nee, nee, zoveel. Nee. En ook nog ja. zoveel energie. Nou, eens even kijken wat we allemaal nog uh, weer klaar hebben staan. Straks onder andere wat berichtgeving over uh, het buitenland. En over die, die geldrijden die uiteindelijk toch gepakt is. Hè? Dat je die geldwagen uh, heeft meegenomen. Althans het bedrag eruit. Oh, sorry. Dat horen we straks. Dat horen we straks. Hou hem hier. aan natuurlijk allemaal het... Zoals so deze plaat van de Reflets dengelt op in de. Oh hello. Tengelde op in love with you van de Reeflets. Ik, dit is, oh, ik vind het zo meeslepend, groot. Het is echt fantastisch, gewoon dit. Oh, wat krijgen we nu? Wat krijgen we nu? Wat krijgen we nu? Ja, ik, uh, ik wil nu gelijk niet het niveau verlagen. Er is in uh, België is er een potvis aangespoeld. Ja. En uh, nou gaan ze dus van het vet van die potvis, want die is dus de woensdag de achtste, uh, de afgelopen week op het strand van Belgische knokke aangespoeld, gaan ze groene stroom maken. Oh? Ja, de walvis, hij is ongeveer 25.000 kilo, hè, 25 ton ja? Bestaat voor de helft uit vetten En het vet gaat bewerkt worden tot biomassa En daarna wordt het verbrand in een biobrandstofcentrale van Electra Winds in Oostende belachelijk gewoon, moet hij niet opgezet worden? Dat nee, de, dat er, nee. Dat nee, nee nee weer uit, dat allemaal ruimte in ja, <coughs> De potvis kan mogelijk 50.000 kilowattuur groene stroom opleveren Zo. Goed voor het jaarverbruik van 14 gezinnen en de centrale in gebruik gebruikt voor de productie van stroom. Vet van slachthuizen en bedrijven die dierlijk afval verwerken. Dat vind ik wel goed. Hebben die wel een elektrische auto? Want anders dan, uh, gaan we gaat de stroom naar een andere gezin. Geen idee. Maar ja, ze en reizen de... wel op de fiets ook, maar dat is ook belangrijk. <lacht> Volgens mij was dit een deurbel. Oh. Maar de politie had het kadaver dus wel continu, continu streng bewaakt. Want het schijnt dus dat mensen bijvoorbeeld de ivoren tanden willen stelen. Daar ben ik nog nooit op gekomen. Wat en, een idee, waar ligt die? Ja, ze hebben hem uh, postuum mijn naam gegeven, de, post, de potvis. Ja? En hij heet dus nu Theofiel. Theofiel? Ja, Theofiel. Doe niet zo de beeld, Theofiel. Maar uh, ken je ook dat spreuken van... Homoviel uh, ken ik. Potvis in de... pis. -pis zit de pispot vol met potvispis. Ja, dat hadden we net En nou heel snel ja ik, zoiets. Spots is in de pispot pis. Zit de pis, pispot vol met potvis pis. Ja precies. We hadden net een buiten uitzending de uitzending we over de bruine beer draaien en, een, ja. uh, en even klei en ja. dat ja. soort dingen. Toen ja, ja. Ik, daar, ik echt Jolanda kon niet laten om gewoon even te kijken. Even te kijken. Maar ik vond dat Wat hele uitdrukkingen er allemaal zijn. De wc eendvoeren De wc eendvoeren Die vind ik wel heel leuk. Ja, de meeste kennen we toch wel? Ja. De, de geit verzetten, ja. keutelen, even mijn rug uitdrukken. Die vond ik ook wel apart. Daar hoort dit natuurlijk weer bij. Sinds hij heeft in die poppen Ja. En Hendrik begraven heet het ook. Ja. En wij noemden het vroeger, moesten wij zeggen: van ik moet even een bom doen. Even een bom? Oh, die vind ik wel. Ja, een bom. bom. Ja. Want uh, dan hoor je juist als hij vat: bom. Oh, da da daardoor kwam het waarschijnlijk Nou, niet altijd hoor Het scheelt wel natuurlijk koffie, hoe je het hebt ja. hij, hij kan ook in het water plonsen En batsen, en he? Batsen vind ik geen naam voor om te poepen Batsen? Ja, dat staat er ook bij Nee, zeg De aanbijen schoffelen, zelf smeren ik krijg meteen wel opluchtingen oh, ja, nou. het, me. het is me wel mooi. Wel... Ja precies nou, eh, ik had het in, We hadden net ook die mooie plaats van Driftflats uh, uh, Tangled up in love en, ja, het, is ook, het is niks anders dan liefde Ons uh, kabinet Echt zo mooi om dat te zien ook Vandaag een heel groot uh, interview met uh, Verhagen in de kletskant van Nederland met een hele mooie foto erbij. Ja? Het is zo grappig: dat je gaat natuurlijk steeds meer op non-verbale communicatie let. Als je dan Ik laat het even zien aan Jolanden. Kijk hier. Moet je even kijken naar zijn gezicht. Ja, ja het staat op storm: zijn gezicht. Het, het staat echt zo: dat mondhoekje is een beetje geschreven zo van. Nou, ik zit in een positie dat ik eigenlijk niet zo blij ben. Ik had dat interview nog niet gelezen, dus ik had dat zo een beetje ingeschat. Er staat er verderop in, in de krant nog weer een artikel over dit interview: dat hij eigenlijk alleen uitlatingen doet. en dat die bezuinigingen niet goed zijn. en dat we moeten werken aan opbouwen En hij zegt: PVV, hij moet ze tonen een beetje matigen. want we zijn met z'n allen in hetzelfde schuitje. en zonder de PVV, die al die PVV, ik weet dat we heel veel bezuinigingen doen voeren. hebben we geen kabinet, hè? Want wij zijn heel belangrijk in het kabinet. Oh, nou, en nou, uh, dan marius. is premier Rutte dan altijd wel weer, toch wel weer de mooiste. Die is toch altijd erg mooi. Die zeggen zelf, we moeten met z'n allen de klus klaren. En uh, we gaan het gewoon doen. En uh, ze mogen best wel kritisch naar elkaar zijn. Maar we moeten gewoon weer door. We moeten gewoon door. Gewoon door. Hij blijft positief. Oké. Okay. Ah, ik vind het mooi. Vind, Wat zo? Ik vind het heel mooi. Want... Het was al erg, maar het wordt nog erger. <laughs> het is altijd even lekker om dat tussendoor te laten horen. Ja, ja, we ja. houden onze uh, harten vast. Precies. Goed, nou. Trippel, trappel, trippel, trap. Trippel, trappel, trippel, trappel. Oh ah, ja, dat zei ik net al, geloof ik. De muziek op de zender. The More shirt. Army of the non-pretenders. We gaan er tegenaan. I do not care about the bones inside your skin. How the brain you claim to own inside the state you're in.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 Precies. Volte uh, Towers. Uh, nou, je moet er van houden. Dan komt dit uit namelijk? En uh, ja, wij, wij, wij, wij kijken elke dag kijken een fragment van Volte Towers. Nog steeds? Nou, nee hoor. Dat, oh. Ik heb er wel heel vaak van nou, zitten kijken. Dat, uh, Don't mention door. I mentioned it once, but I think I got away with it. De klassieker natuurlijk. <laughs> en hij heeft volgens mij, weet ik veel, hij heeft toch heel veel uh, tijd gezoken in afleveringen. Het is niet dat je denkt van... Uh, ja, maar er, er zijn er maar niet tien was. of zo, hè? Of acht? Ja, er zijn er niet zo heel veel. Nee, klopt. Dat, dat maar is... heel veel herhaald. Uh, heel veel herhaald. Da da da daardoor denk je dat er heel veel is, maar dat is, is het, helemaal niet zo. Maar het is hetzelfde als met die Mrs. Uh, Bouquet. Oh, dat. Nee, niet Absolute Fabulous, die andere. Ja? Uh, yeah? Keeping Up uh, Appearances. Heet die niet zo? Ja, dat zou best wel ja. kunnen. Ja, ik was zelf er waarschijnlijk ook maar heel weinig van. Dat dus is was, heel ik, grappig. Ik was meer een fan van deze. Ja, die Oké, dat was die, die, die ontzettende one foot in the grave, was dat. Oké, okay, ja, ja. knorrenpot. Ja, ja. I don't believe ja, maar je had toch ook die Engels in India, was dat One Foot in the Grave? Nee, dat was moeder wat was heet. Ja, die was ook altijd wel erg leuk. Ja, precies. Maar dat soort dingen wordt niet meer gekeken tegenwoordig. Oh nee, ik het zo leuk. Als je het nu ziet dat je denkt van, het was misschien toen leuk, maar nu is het toch een beetje oudbollig. Ja, maar ik word zelf een beetje oudbollig, dat merk je natuurlijk ook wel. En ik heb ook zelf het idee, waar zijn die, vroeger, toen ik zelf jong was, had je die series als Odessaus en de Strauss Family. en Van die leuke een beetje docusoops-achtige dingen, ja. maar ondertussen leert hij wel wat van de geschiedenis en dat is gewoon helemaal over. Ja, het is nou, Juliana en uh, ja. Bernard uit van de voor jeugd, Voor de jeugd, is er gewoon, het zijn allemaal van die series en die worden er dan nagesynchroniseerd en dan hebben ze allemaal ruzie en allemaal scherpe opmerkingen maken, maar dan hoor je het Nederlands met een andere stem. En dat is zo over de toppen, alleen van het geluid word ik helemaal gek al. Ja. Ook even geblikt gelach? Ja, de hele tijd. Echt, je kan volgens mij... Moment, om de 2-3 seconden wordt er... Zeggen, ja. Het gaat maar door. Nou, Dat voelen we toch ook met Archie Bunker? Ja, maar dat was toch wel weer anders, ja. had ik het idee. Maar goed, dat, dat voel je dan in je uh, fantasie ook een beetje iemand. Ik heb het ook al die maanden, jaren niet meer gezien, Archie Bunker, volgens mij. Nee. Dus dat is... Maar ik, ik heb wel moeite mee, vooral die. Maar de uh, die intro Engels was ik leuk, die, misschien moeten we die maar eens een keertje gaan draaien. Ja, op dit moment kan je wel eens uh, opduikelen. En ja. Ja. <laughs> ja, die dat is toch wel, wel heel echt uh, leuk. oude nostalgie. jongen me. Ja, nou, uh, over uh, oud gesproken. Nou, steek van bal. Nostalgie, dat is wel heel ernstig. Zijn twee Russische vrouwen zijn opgegroeid in de verkeerde familie. Dus de Aha. kraamkliniek heeft de vrouwen verwisseld. Ja? En uh, de vrouwen zijn uh, zij sinds de schooltijd nauw bevriend. En ze verwonden ze zich erover dat ze totaal niet op hun ouders lijken. En de waarheid kwam aan het licht door een DNA-test. En de twee wilden ze schade schadevergoeding van de kraamkliniek. En vorige maand ont ont uh, was er een andere Russische babyruil. Was ook al fout te gaan. En dat ging dus om uh, twee inmiddels 12jarige meisjes die in het ziekenhuis waren omgeruild. En dan vraag ik me af, gaan ze dan terug naar hun eigen familie? Of... Uh, beschouwen ze dat er maar ook van als mijn tweede familie. Want als oh. je al je hele leven... twaalf jaar al lang in een gezin woont... en je weet niet beter... en, uh, en die yeah. anderen ook... ga je dan nog wisselen. Oh man, dat is echt een heel moeilijk dilemma. Ja, hè? Heel Want eigenlijk hard. heb je... je hebt geen nare jeugd gehad. Je hebt misschien best hey. wel een leuke jeugd. Of, of als je een vervelende jeugd hebt gehad... dan ga je wel tegen. je, oh, ik had het bij die andere oh. veel beter kunnen hebben. ja. Maar ja. goed, uh, als je een ja, goede en jeugd hebt, Ja, de andere had... wil natuurlijk niet naar die nare familie terug. <laughs> nee, nee, we zien... Dus, ja, je, je hebt moeilijk, hè? He? Ja, het is dus, heel lastig. Maar goed, je hebt wel alle liefde als ouders zijn ook weer aan een kind gegeven. Dus ja, het is niet helemaal van jezelf, maar toch ook weer veel. Oh man, wat te moeilijk het. Ja, dit is echt heel moeilijk. Ik denk gewoon moeilijk. dat je moet denken van, nou, ik haal contact met mijn echte moeder. Ik, ik ga die weer opzoeken en uh, we zien het wel. Ja, en helemaal. hallo, hallo, kom op bezoek. Dag kind, <laughs> kom binnen. Kom binnen, ja. Nog even een klein stukje van een uh, plaatje wat ik... Uh, oh wacht, misschien is het leuk om dit eens te draaien. Dat is namelijk uh, iets wat ik vond op internet. Ik weet niet of je nog Out of Noise kennen. En uh, Moments in Love Wauw, ja Dat is echt lang geleden Dit is een nieuwe versie daarvan Ik draai er even een fragmentje van Dat heet namelijk uh, Hermitude Cloud City Misschien moet je even Ja, je moet even ik goed, goed luisteren. Koptelefoon op doen, Dan kan je het heel goed in de ja. verdeeld over je oren horen Mooi, zo serieus, hè, dit Het geluid uh, van Art of Voice moet nog uh, van start gaan hoor Dat je niet denkt, ik hoor niks